Steeds meer landen laten geen vliegtuigen uit het Verenigd Koninkrijk meer toe. Afgelopen nacht besloot ons land als eerste om vliegvelden te sluiten voor passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk. Nu hebben ook België en Italië zich daarbij aangesloten. En ook Duitsland en Frankrijk denken erover. Aanleiding is een nieuwe variant van het coronavirus die veel besmettelijker lijkt. Vooral in Zuidwest-Engeland en Londen gaat het razend hard. En gelden ook strengere maatregelen, zegt korrelsprint Tim de Wit. Zeker als je in de hoofdstad kijkt, dan heb je het over de strengst mogelijke. Maatregelen ongeveer die er zijn. Uh, alle winkels zijn hier weer dicht. Behalve de supermarkten en uh, de apotheken. Je mag niet meer bij elkaar over de vloer komen. En je mag alleen de stad verlaten. Indien dat strikt noodzakelijk is. In Nederland is één besmetting met de nieuwe coronavariant bekend. De GGD onderzoekt dat. Ondanks de harde lockdown zat de kerk in Staphorst vanochtend gewoon vol. Volgens Hart van Nederland werd de wekelijkse kerkdienst door zo'n 200 mensen bezocht. Officieel mag het ook, want voor kerken andere religieuze plekken geldt een uitzondering op de coronaregels. Volgens de kerkgangers was het wel een stuk rustiger dan normaal. Een lange achtervolging vannacht op de snelweg vanuit Amsterdam. Een auto met Frans kenteken sloeg op de vlucht voor de politie... en scheurde met meer dan 200 km per uur over de snelweg. Daar botste die nog tegen een voorligger. Die kon de auto maar net veilig de vluchtstrook opsturen. Uiteindelijk werd de auto op de A27 in de buurt van Breda klemgereden. De bestuurder, man van 22 uit Marokko, is opgepakt. Feyenoord heeft voor het eerst in 26 wedstrijden verloren. Feyenoord speelde uit tegen Vitesse. Vlak voor rust maakten de Arnhemmers de 1 0, zag commentator Richard van der Made. Vijf minuten voor rust. Het is Darvalou met zijn zesde goal van dit seizoen. Prachtige lange trap vanaf eigen helft. En Openda wint dan het duel van Senessi. De Feyenoord-verdediger die er niet goed uitzag daar. Openda sterk ging door. Legde de bal uitstekend af op Darvalou. En staat Vitesse dus voor. En dat is eigenlijk wel terecht. En het bleef ook bij die 1-0. Vitesse, Vitesse pakt met de winst drie punten. En komt daarmee boven Feyenoord op plek drie. Op dit moment speelt Ado Den Haag...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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Yes. Dit is kerst met ZFM. Met nu, nu. Rainbow Radio Zandvoort. ZFM. Rainbow Radio. Top 51. Oh, ho, ho. ho. Hou je vast! Ja, we vliegen er ook werkelijk doorheen. A la Max stappen om het zomaar te zeggen. Wat gaat de tijd snel als je lol hebt. Het is trouwens een prachtige lijst geworden, vind ik. Ja, hè? het zijn ja. mooie nummers allemaal. Ja, de, ja, ja. Ja, de luisteraars hebben dat heeft echt uh, lekkere keuzes gemaakt. En, Heel goed. Uh, ja, we gaan uh, door. En, derde uur in uh, alweer. Ja, precies. Ja. Ja. En waar we afgesloten hebben met uh, uh, Helene Fischer... daarvoor was Adam Lambert... Uh, die, komt nog, die komt nog een keertje terug. Ja, ja, die komt nog terug. Dat is bij nummer 31 dus. Queen en Adam Lambert. Met The Show Must Go On. Nummer 31. Nummer 30. You Red Mix. There must be an angel. Dan 29. Frankie Goes to Hollywood. Relax. En dan uh, komen we weer eventjes terug. Dan nou, komen we daarna weer terug. Precies. Maar eerst eventjes even deze drie. Helemaal, zeg ja. maar, zo halverwege... De Top 51, de show, must go on. En een member. Empty spaces. Nummer 30. Na, na. It's a multitude of angels And I'm playing with my to an empty room. Ah, jee, wat vond ik dat een spannend nummer. Zeg als puber, relax, relax, don't do it van Frankie Goes to Hollywood. En daarna kwamen ze volgens mij later dat jaar of het jaar erop met dat prachtige nummer over Kerst, um, ja, waarvan ik nu even de titel kwijt ben. Maar ja. daar gaat het ook helemaal niet over. Nee, nee, We zijn bezig met zijn de top, met 51. Ja, nee, top nee, 51, de Rainbow ja. Radio top 51. En ja. het is Winter Pride. Van daarom doen we dit. Laten we even dat niet vergeten. Ja. Want het is niet zomaar iets. We hebben Winter Pride. Winter Pride zandvoort. Ja. En het is de eerste editie. En op de een of andere manier voelen we een soort van vibe dat dit nog wel eens een traditie zou kunnen gaan. Kan dus best eens. Oh, Dat lijkt me zo leuk. En als we dan allemaal naar de kroeg kunnen ook met elkaar. Ja, het zou fantastisch oh, dat zijn. Of dat, dat we de wapenbingo zeg maar, niet op de bank hoeven nee, te doen. Nee, maar dan gewoon daar. Ja, ter ja. plekken. Overigens hebben we inmiddels lekker een uh, warm wijntje ja. ingeschonken. Um, nou, warm. En, uh, Hij ja, is warm niet. Hij komt uit de koeling. <laughs> En, uh, nee, ja, het is geen loewijen. Ik heb wel een fles thuis, jammer. Had ik mee moeten nemen. Ja, en uh, deze, deze barn is eigenlijk zeg, een, een pride-wijntje, een, een pride ja. om het zo maar te zeggen. Die uh, voor de luisteraars nog te koop is bij uh, Brasserie Zin in de Halterstraat. Dus uh, ik kan zeggen, hij bevalt goed. Gisteren hadden we de rode, nu hebben we de rosé. De witte, uh, nou, die zit nog in de fles. Niet dat we die gaan aanslaan. Maar ik zou zeggen, oh, zeer is aanbevelingswaardig. Uh, uh, Oké. Okay, we ja. hebben ze allemaal dat is Goed van jou. Ja, Hey, we gaan door met de volgende drie. Ja. ja. En we de... beginnen dan zo met nummer 28. Chesto, Jonas Blue en Rita Ora met Ritual. Dan nummer 27. The Weather Girls. It's Raining Man. Ja, de lucht betrekt hem. Ja. En nummer 26. Marianne Rozenberg. Is bin wie Nou, dus als we het over een gay-classic uh, hebben, dan uh, hebben ja, die wel hier te pakken. Dus. Dat bedoel ik. Inderdaad. Maar we gaan beginnen met nummer 28 in de lijst. Chesto, Jonas Blue en Ita Ora. You. Too high, too deep. It's you, it's me. Too high, too deep. Sie weer tijd voor uh, de raad, raad de, de, plaat. de plaat ja we hopen dat deze eventjes wat makkelijker geraden wordt zeg maar door de luisteraars dan de vorige ja bellen mensen 023 573 0393 kom op een show te winnen, laten we even zien. Ja, ik laat hem even zien. Ik heb hem ook om mijn nek. Hij zit hartstikke comfortabel. Uh, van uh, van uh, informatie uh, Pingpoint. Uh, waar je allerlei leuke gadgets en dergelijke kunt winnen. Um, de beste in, de markt, op de, in de beste markt in Amsterdam. Ja. Uh, maar we, ze kunnen wel bellen, maar dan moeten ze natuurlijk eerst even weten wat is het ja. fragment is. Ja, dus let op, spits uw oren. Hier komt hij. Ja, nou, Spannend. het is bijna een cadeautje om het uh, zomaar te zeggen. Onze technicus denkt ook, anders zitten we hier straks met Bergen en met Sjaals uh, uh, over. Uh, mocht je dit weten, de naam van het lied of uh, de artiest, bel dan met 023 57 303 93. En. Wachten af of de telefoon overgaat. Het zal toch niet zo zijn dat dit echt te ingewikkeld is? Of oh, we hebben geen luisteraars meer? Iedereen heeft maar samen luisteraars. Iedereen, dat nou, dat lijkt ook me uit niet. Toch? <laughs> dat zou wat zijn. Nou ja, we nee, hebben dan joh. in ieder geval een hele lekkere lijst met nummers waar we in ieder geval vrolijk mee door kunnen gaan. Ja, precies. Zullen we nog een keertje draaien? Ja? Als je het weet, is het makkelijk, zeggen ze altijd. Ja, nee? dat, ja dat is zo. Wat we in ieder geval een beetje weg kunnen geven... is dat dit een nummer is van die beroemde Zweedse uh, popgroep. Ja, en het klinkt heel hebberig. Ja, ja, ja, precies. Ja, ja, ja, ja precies. Ja. Ja, ja, ja. Is, uh, kom op, kom op, kom op. Zo'n ja. Ja, ja, ja. Ja, <laughs> beetje iets in die richting. Mocht je nou nog niet weten... ja, dan hoef je niet te bellen. Maar mocht je het wel weten... dan is het telefoonnummer 023 573 03. 9, ik zou zeggen, geef mij een uh, sociaal, toch? Als ja. je het antwoord weet. Precies. Nou, kom op mensen, nu is het bijna een cadeautje. <laughs> <laughs> nee, ik vermoed dat we gewoon geen bellers meer hebben. Geen, uh, ik... geen luisteraars. Ik denk dat het afgelopen is. Dus, uh, dus, het is prachtig ja, Of in ieder geval luisteraars die niet willen bellen. Dat zou natuurlijk Dat zijn. Dat, dat is de conclusie. Er zijn luisteraars, daar nou, ben ik bijna zeker van. Ja. Ja, dat, we, dat, maar, dat weten we wel zeker, want yeah. er wordt genoeg gecommuniceerd via yep. de app. Ik denk dat we deze ook maar laten gaan. En, uh, of een uh, allerlaatste momentje? Een keer Eén keer nog. Eén keer nog, één keer nog. Dus die beroemde Zweedse popgroep. Ja. Uh, ja. Je mag het zijn. zei Ja. Kom maar. Geef geef geef wij geven heel veel. Wij geven heel veel weg. En tot zover, toch? Ja, dan gaat hij hem draaien, ook niet. <totstuk> <totstuk> <totstuk> <totstuk> het was namelijk ook oh, nummer 25. Ah, oké. Okay. En het is Abba met Kimmy, Kimmy, Kimmy. Ja, Man after Midnight. Nou, dat sluit eigenlijk aan op het volgende verzoeknummer. Want uh, uh, even kijken, we hebben hier een verzoekje binnengekregen. En uh, die is uh, uh, anoniem, om het zo maar te zeggen. Hè? Ja. ja, precies. Um, dat gaat dat staat namelijk. Geen naam over, Nee, er staat geen naam bij. Maar um, wel een omschrijving. Het gaat namelijk over een nummer dat gerelateerd wordt aan de eerste onbeantwoorde liefde voor een heterojongen in mijn klas. Mijn hart was verscheurd. Ik was zo depressief en in mijzelf opgesloten. Toen ik verliefd werd, wist ik het zeker. Ik ben homo. En dat vond ik verschrikkelijk. Ik heb hem de vraag gesteld, ik heb hem mijn gevoelens gedeeld... ik ging kapot van binnen en kort daarna kwam ik aarzelend... en daarna met een bang hart uit de kast. Prachtig nummer dat daarbij aansluit. Song Instead of a Kiss van Elena Miles. Stel ik is een prachtig mooi, breekbaar nummer. En uh, dankjewel voor dit mooie verzoek. We gaan door naar het volgende verzoek. Het volgende verzoek is van Xavier Appelman. Xavier had zijn telefoonnummer gegeven. We hebben hem geprobeerd te bellen, niet te pakken gekregen. Dat is jammer. Maar het gaat om het nummer van The Wiz. Brand New Day. En hij zegt, werd daarna mijn live anthem krijg ik nog steeds kippenvel en tranen van blijdschap van... en blaast het de speakers op mijn huwelijk. De boodschap is zo so uplifting. Ah, we gaan gelijk uh, daarna luisteren, The Wiz, met It's a Brand New Day.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 zijn van de verzoeknummers uh, uh, aanbeland bij de laatste vijf. En daar hebben we eigenlijk een uh, stief kwartiertje voor... zoals ze in de Zaanstreek altijd zo mooi zeggen. Dus we gaan snel afkondigen. Nummer 24, Right Set Fred, met I'm Too Sexy. Nummer 23, Sylvester, You Make Me Feel. Nummer 22, Diana Ross, I'm Coming Out. Nummer 21, Laureen, Euphoria. En dan sluiten we dit blok af met Gloria Gaynor... I Will Survive. En dat gaan we ook doen, want we komen, na vieren komen we ook weer terug. Ja, dus, uh... en dan zijn we aanbeland bij nummer 20. Hè? Dan gaan we dus na 4 uur door met de top 20. Kijk, blijf luisteren en uh, zet je radio op hart. Want you're too sexy for my love. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. It hurt. Uh. ¿Qué Winter. Waar. Why, kan why moment last for Yeah.